5 uur. Het NOS-journaal. de Jong. Veel doden bij aardbeving Turkije. Libië viert officieel de bevrijding. En Nederlandse onderzeeër uit de Tweede Wereldoorlog teruggevonden.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 Op het lijk van Gaddafi is vannacht autopsie verricht. Volgens de patoloog Anatome is gebleken dat hij is overleden... door een kogel in zijn hoofd, maar meer details wilde hij niet geven. De Amerikaanse minister Clinton zegt dat ze zich schaart... achter de oproep van onder meer de VN... om de omstandigheden rond Gaddafi's dood te onderzoeken.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 Zes minuten over vijf, laatste uur langs de lijnen. Wordt nog live gevoetbald in Arnhem tussen Vitesse en PSV. Frank Wielaert. PSV staat nog altijd voor na 33 minuten met 1-0. Maar Vitesse heeft alweer een kansje gehad via Van Ginkel. Maar ook hij vond, net als eerder Van der Struik, Isaac Son op zijn weg. EK baan baanwielrennen in Apeldoorn. Er was kans op een Nederlands plakje, Sebastiaan. En vooral uh, Nederland A, zeg maar. Stroetinga met Stuppler doen het goed. Zijn op weg naar uh, de volgende sprint. Staan derde in het klassement. Stuppler nu in de baan. En die neemt het op tegen de Belgen en de Spanjaarden. Daar gaat hij het niet van redden. Maar ik denk wel dat hij misschien net wat puntjes bij elkaar gaat sprokkelen. Nou, dat is een fotofinish. Spanje wint in ieder geval deze sprint. Oostenrijk gaat aan de leiding. Want ze hebben vijf punten met een ronde voorsprong. Frankrijk staat tweede met één punt... En een ronde voorsprong Nederlands A. De ploeg dus van Struitinga Stubbler staat derde. En dan gaan we dadelijk eens even rekenen wat ze staan na deze sprint. We zijn half koers op de koppelkoers. Wij blijven dat volgen natuurlijk. Vitesse, PSV en de overzichten uit binnen- en buitenland. Wij maken wederom radio voor alle doelgroepen. Een van de leukste van ABBA. Gimme, gimme, gimme. We gaan naar Vitesse, PSV, psv Voorsprong verdiend van Wieluart. Um, nou ja, ja, als je de kans krijgt en je maakt hem af, dan geef je in ieder geval het goede voorbeeld aan, uh, aan Vitesse. Na 38 minuten, 1-0 voor PSV. En nu Labiat vandoor aan de rechterkant. Hofs in de achtervolging. De paas van Labiat is niet goed genoeg. Kasia wel heel cool met Toewonen in de buurt. Brengt hij de bal onder controle en Vitesse kan dan weer uitverdedigen. Buutner met een lange haal in de richting van Boni. Daar hebben ze wel schrik voor achterin bij PSV. En terecht ook trouwens. Beren sterk. Moeilijk van de bal af te krijgen. Krijgt nu een beuk van uh, Bauma. En dat helpt wel. En uh, geen overtreding trouwens van uh, Bouma. Volgens uh, de scheidsrechters wel balbezit voor Vitesse. Want uh, Bauma moet hem over de zijlijn schieten. Dus kan van der struik gaan, uh, gaan gooien. Wel is het zo dat uh, het brutale van de openingsfase wel weg is bij uh, Vitesse. Er worden wat foutjes gemaakt en dat zorgt er in ieder geval voor dat uh, PSV de zaak een soort van onder controle heeft. Tot de bal ongeveer in de buurt van Boni komt, dan weet je nooit wat er kan gebeuren. Buutner vraagt om hulp van uh, Van der Heijden, die blijft achter Wijnaldum. Dus gaat die bal maar die kant op, achterlijntje halen, voorzet geven. Voorzet is niet goed, gaat over de goal van Isaacson heen. En daarmee is de aanval van uh, Vitesse ten einde. En kan uh, Isaacson de doeltrap gaan nemen. Opvallende overeenkomst tussen deze twee ploegen. Vitesse is al uh, vier wedstrijden op rij ongeslagen. Verloor voor het laatst uit bij AZ. En datzelfde overkwam... Uh... PSV, De laatste nederlaag is uit bij AZ. Alleen bij PSV duurde het nog langer. Want dat is alweer acht speelrondes gelegen. Dat was helemaal in speelronde nummertje één. De uittrap van Isaacson. Overigens direct in de voeten geschoten van Casja. Dus kan Vitesse weer gaan aanvallen. Via van der Struik even terug naar Veldhuizen. Breed dan vervolgens van hem de bal naar Callas. De jonge centrale verdediger uit Tsjechië bij Vitesse in dienst. Hij weer breed naar zijn aanvoerder. Naar Kasia, die legt hem dan breed. Ja, bedoeld voor Van Ginkel. Maar die had het in eerste instantie even niet in de gaten. Gelukkig is er even geen druk van PSV nu. Dus kan Vitesse rustig de bal rondspelen. Boni ingespeeld met Marcelo in de buurt. Toivonen komt een handje helpen. Maar Boni probeert de bal bij Hofs te krijgen. Dat gaat uiteindelijk niet lukken. Daar zit Strootman goed tussen. En zo kan PSV weer overnemen. De wedstrijd is ja, behoorlijk in balans eigenlijk sinds de goal van uh, Matafs na 18 minuten. En daardoor staat het nu op dit moment in Gelderdoom. 1-0 voor PSV. AZ was vandaag lange tijd herenmeester in de thuiswedstrijd tegen Rode FC... maar won met maar 1-0 door een goal van Elm. Curieus doelpunt rechtstreeks uit een hoekschop. AZ was koploper en AZ blijft ook koploper. Sterker nog, nog even in afwachting wat PSV vandaag doet in Arnhem. Het zag een aantal achtervolgers Ajax, Feyenoord en ook Twente punten inleveren. De trainer van AZ, Gerjan Verbeek, voor Voorbeek, hij zal ongetwijfeld bij zijn. Hij praat met Frank Soeks. Het doelpunt van Elm moet een pak van je hart geweest zijn. Nou, het is altijd prettig als je, als je scoort. Zeker bij de stand 0-0, want dan kom je voor. En uh, we hebben er ook heel erg ons best voor gedaan. En uiteindelijk zijn we beloond. Ja, zoveel inspanning gedaan. En dat duurde nog zo lang voordat je dan, uh, dat op het scorebord terugziet. Ja, maar dat heeft natuurlijk ook met een tegenstander te maken... die goed staat te verdedigen. En, uh, en uh, nou ja, We waren natuurlijk ook wat ongelukkig... in bepaalde beslissingen die een scheidsrechter nam. Uh, als je dat na de hand terugziet... dan had uh, Joost, krijgt een gele kaart... maar dat bleek gewoon een terechte overtreding te zijn en een panel. Pontus werd een keer in de houtgreep genomen... Uh, en daardoor hij niet, niet kon scoren. En er werd een glas zuiver af, afgekeurd. Dus dan blijf je tot op laatst... Uh, blijf je met veel spanning in je lijf uh, de wedstrijd volgen... En, uh, en van de vrije trap, die laatste, die had er zo nog maar in kunnen vliegen. En dan spreef je zelfs gelijk. Dat glaszuivere glas doelpunt, dat zou dan de 2-0 geweest zijn, overigens. Jawel, maar ik zei al dat had je een tweetal situaties... waar je die uh, ook een strafschop had kunnen geven. Jullie hebben niet stilgezeten deze week. Er was een zware wedstrijd uh, afgelopen donderdag. Moesten jullie tot het gaatje gaan, uh, een paar dagen verder. Dan zou je kunnen denken, je komt of voor, je staat tegen tien man, euh, wat gas terug. Maar dat doet het elftal niet. Is dat nou het elftal of is dat de trainer die dat bepaalt? Nou, ik denk samen. Dat, dat zit ook een beetje in mij. Ik, euh, ik, wil, euh, ik wil naar voren voetballen. En ik geloof ook dat dat de beste verdediging is. Zeker voor dit team. Vooruit verdedigen, vooruit voetballen. Want anders dan nodig je de tegenstander uit om te komen. En, en, en dan loopt het toch vaak slecht af. En, ja, ik heb gewoon gelukkig een, een, een groep jongens die, die daarin gelooft en die daarvoor gaan. En die, en die ook datzelfde gedachtegoed uit, uitstralen en, uh, en uitvoeren. Nou ja, dat is, dat is, dat is fijn werken. Je deed wat je beklacht net over de arbitrage, maar je nee, bent nee, denk nee, ik ook nee, wel... Nee, nee, nou, je had het over penalties die je zag. Nee, ik en... niet beklag. Eh, want ook ik heb achteraf pas gezien dat het geen buitenspel was. Ook ik heb achteraf pas gezien dat het een penalty was. Hè, maar dat mag toch geconstateerd worden als je naar de handenbeelden terug ziet. Ja, dat, dat daar toch wel wat, wat discrepantie in zit. Maar hij moet ja. op dat moment beslissen. En eh, anders krijg ik straks weer een begin die schrijfrechter. Ik vind dat Magali uh, gewoon goed gefloten heeft. Uh, alleen, er zijn een aantal beslissingen waarvan je zegt... ja, ik kreeg het fantastisch van hij live uh, in 3D te zien uh, dat het geen buitenspel was. Maar hij heeft die 3D niet. En daarom heb ik laatst ook al, vorige verleden week verkondigd... het niveau gaat dus nog omhoog, de registratie is feilloos... met drie, vier camera's langs de lijn. Geef die scheidsrechter nou een hulpmiddel, dan gaat het niveau omhoog. Dat punt is gemaakt, prima. Maar het hulpmiddel waar hij daar goed gebruik van maakte... was de grensrechter die zag dat die corner over de lijn was van Elm. Ja, dus in die zin eh, heeft hij het goed gedaan. Maar vertelde geld, als gaat hem dat. Nou ja, dat, bleek in... maar ook dat kon ik niet zien. Hè? Ik, was, ik was ook even in, in, in verwarring van, zit ja, hij nou of zit hij niet? Hè? Want ja, jouw ploeg juicht altijd. Hè, het was weer Elm. Wist je dat, kijk, Elm penalties, vrije trappen, dat weten we allemaal. Wist je dat van die corners dat hij dat kon in de Donderdag maakte hij hem ook. Pontus heeft hem gekregen, maar die was ook al rechtstreeks. Ja, en verleden jaar heeft hij dat ook al eens een keer gedaan. Dus dat wist ik, ja. Nog steeds koplopen. Ja, als je blijft winnen, blijf je koplopen, klopt. Ja, en de concurrentie even punten laten liggen. Ja, dat is ook uh, prettig bekomstrijd. En het was wel een mooie zondag. Ja, dat was een mooi weer. <laughs> Jan Verbeek dus. En uh, ja, lopen ze ook uit op PSV? Dat was de vraag voorafgaand. Vitesse PSV, Frank Wilaert. Dat weten we over drie kwartier. Vooralsnog is PSV goed onderweg om het gaatje op hetzelfde niveau te houden. Door 1-0 voor te staan in Gelderdoom. Laatste minuut officiële speeltijd voor de pauze. Hofs met een hoge bal in de richting van Boni. Hij schiet hem eigenlijk gewoon de lucht in en dan komt hij toevallig in de buurt van Boni. Goede controle bij Pedersen. Daar komt de kans voor. Vitesse net niet omdat daar nog een been tussen zit van Tamata voordat van de Heide erbij kan komen goed verdedigd goed naar binnen gekomen vooral ook van die linksback na die actie van Pedersen was in één beweging met de buitenkant van zijn voet een soort uh, ja trucje kun je het bijna noemen zeker als je in de lucht hangt op volle snelheid bent en dan ook nog die bal moet binnenhouden en goed moet voorgeven eigenlijk lukt het allemaal behalve dan dat Tamata goed staat opgesteld Eén minuut extra tijd die nu ingaat in uh, de eerste helft. En Hofs staat klaar voor de corner die overblijft voor uh, Vitesse. Met natuurlijk alle mensen mee naar voren op een paar kleintjes na. Die dan mogen blijven hangen halverwege de helft van PSV. Wordt die bal teruggekopt, keurig netjes, door Callas. Maar op wie eigenlijk? Wijnaldum. Dat is nou net een man die uh, in dit soort situaties niet de bal wilt uh, laten hebben. Want uh, die kan de turbo aanzetten en in één keer oversteken. Deze keer laat hij de turbo uit en gaat de bal... Uh, Uiteindelijk via Butner over de zijlijn in het duel met Mertens die even is overgestoken. En dan kan iedereen weer normaal in zijn positie gaan lopen. En Manoel heeft de ingooi nemen de hoogte van de middellijn. Rechterkant van het veld. Even kort op Strootman krijgt de Manoel de bal weer terug. Dus er twee man in. Wijnaldum inspelen. Hij is Anand in ieder geval kwijt. Kan daar nu nog verder langs uh, lopen. Anand maakt dan de overtreding. Krijgt hij daarvoor de gele kaart? Ja. Want uh, Wijnaldum is uh, Anand al voorbij. De middenvelder. Controlerende middenvelder uh, bij Vitesse. En uh, daarvoor krijgt de Ghanese dus inderdaad geel voor die overtreding. En dan rest PSV nog de vrije trap die genomen kan worden. Nou, ik denk 25 meter van de goal van uh, Veldhuizen is dit de laatste kans uh, voor, de, voor de pauze in uh, Gelredoom. En dus de kans voor PSV om de score te verdubbelen. Wie gaat dat doen? Het is uh, Labiat die de bal heeft gepakt. Opvallend genoeg. Toivonen staat erbij. Strootman staat erbij. Ik zie niet aan Toivonen direct af. Dat hij, het, uh, dat hij het over wil gaan nemen. Labiat mag ook de bal neerleggen. Strootman gaat erbij staan. Wordt er wordt even overlegd met Liesveld uh, wat er allemaal precies mag. Die bal moet worden afgelegd in eerste instantie. dan gaat Toy Wonen toch uh, klaarstaan. De muur staat nu keurig netjes op afstand. Er staan vier mensen in. Keurig neergezet ook door uh, Veldhuizen. En dan komt de vrije trap inderdaad Labiat. En die schiet de bal nou centimeters over de goal van Veldhuizen. Die stond goed opgesteld. Zag het al aankomen. steekt niet eens een hand uit. En het is de allerlaatste actie van de eerste helft. PSV staat voor in Gelderdome tegen Vitesse. 1-0. Goal Matafs. En het blijft goed gaan met een paar Nederlanders in het buitenland. Blackburn Rovers tegen Tottenham Hotspur is 1-2 geworden. Tussenstand met nog 25 minuten te spelen. Ook het tweede doelpunt voor de Spurs werd gemaakt door Raphaël van der Vaart. En Huub Stevens behaalt met uh, Schalke 04... een mooie kostbare overwinning uit de Bayer Leverkusen. Het wint daar met 0-1 door een doelpunt van Jefferson Farfan. We verlaten de sport even gaan Even naar het andere nieuws wat u eerder al vanmiddag uh, ongetwijfeld gehoord hebt. Er is een grote aardbeving geweest in het oosten van Turkije. Er werd en wordt rekening gehouden met een groot aantal slachtoffers. We gaan erover praten met correspondent Bram Vermeulen. Uh, Bram, is het inmiddels al enigszins meer duidelijk... in, in, in wat voor aantallen van slachtoffers we moeten denken? Kijk, het seismologisch instituut houdt hier rekening mee met zo'n 500, misschien wel 1000 dodelijke slachtoffers als gevolg van deze beving. Dat doen ze allemaal op basis van de kracht van de beving, 7,2 op de schaal van Richter. Dan gaan ze rekenen, nou in zo'n dichtbevolkt gebied dan zou je misschien 500 tot 1000 doden kunnen hebben. Wat we voorlopig weten, en het zijn dus echt de feiten nu, volgens de staatstelevisie is dat er. Tenminste 45 doden zijn gevallen in de stad Ertsies. Die ligt uh, tientallen kilometers ten noorden van die grote stad van. Daar zijn tenminste 25 uh, gebouwen ingestort. En daar zijn tenminste 50 doden... Uh, onder het puin vandaan gehaald. Die zijn in de ziekenhuizen gekomen. Zeker 150 gewonden ook. In de stad vanzelf. Een grote stad. 300.000 inwoners is de schade. Aanzienlijk beperkter. Uh, en daar uh, wordt in elk geval gesproken over 1 dode. Uh, en in elk geval 50 uh, gewonden. Het is al helemaal verschrikkelijk om, om met dit soort aantallen te moeten spreken. Omdat ten eerste de onzekerheid erover is. De angst die in dat gebied op dit moment heerst ook vanwege die naschokken. En dat wij nu alleen maar ons op. Wat zijn de dode aantallen? De schok en de schrik is in dat gebied ontzettend groot. Uh, en dat kun je wel voorstellen. En je zei al eerder, de, de hulpverlening is goed op gang gekomen. Omdat men ook wel gewend is. Niet aan dergelijke grote schokken. Maar in dat opzicht uh, doet men alles wat men kan. Hè? Ja, kijk, de Turkije heeft natuurlijk een brede en grote ervaring als het gaat om uh, aardbeving. Dat moet je niet vergeten. In dat gebied in het oosten van Turkije vinden geregeld aardschokken plaats. Maar dan... ...van veel mindere kracht. De grootste aardbeving hier in Turkije... ...in de recente geschiedenis was in 1999. Dat was toen in de, de stad Izmir... ...ten zuiden van Istanbul... ...18.000 doden. Um, daar heeft men wel het een en ander van geleerd. De bouwvoorschriften zijn sindsdien... ...sterk aangescherpt. Er wordt veel over gesproken. Bijvoorbeeld hier in Istanbul in de stad zijn... ...in allerlei wijken die gevoelig zijn voor aardbevingen... Um, ...speciale containers neergezet... ...met allereerste eerste benodigdheden. De, de dingen die je nodig hebt op het moment dat ze een aardbeving... Plaats vinden betekent met touwen, met bijtels, met zaklantaars... ...die liggen allemaal klaar. In armere steden, zoals van waar die aardbeving nu is plaatsgevonden... ...hebben ze dat met dat soort dingen geen rekening gehouden. En die, die stad waar nu de meeste doden zijn gevallen... ...erchies, daarvan horen we dat er nog niet eens uh, ambulances waren... ...zo kort na uh, de aardbeving. Die zijn nu wel onderweg. Het Rode Kruis heeft gezegd dat ze honderden tenten... ...duizenden dekens hebben gestuurd aan dat gebied. En opvallend... Uh, dat moeten we er ook nog bij vertellen, is dat er hulp is aangeboden vanuit Israël. Je weet, Israël en Turkije, daar gaat het ontzettend slecht mee in de diplomatieke relatie. Maar nu heeft Israël gezegd, wij kunnen hulp sturen als jullie dat nodig hebben. En dat is interessant, want als je teruggaat naar 1999, waren het de Grieken die in dat tijd veel hulp hebben aangeboden. En uh, sindsdien is de relatie tussen Griekenland en Turkije veel beter geworden. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat er, naar aanleiding van deze aardbeving toch nog één positief bijeffect is. En dat dat het tussen de landen onderling is. ...misschien wel beter gaan. Bram van Meulen, dank voor de informatie op dit moment. We horen we later ongetwijfeld meer over. Gaan we nu door met de sport straks. Na half zes krijgt u de overzichten binnen buitenlands voetbal. Eerst gaan we nog even napraten over FC Groningen tegen FC Twente. Het werd vandaag 1-1 in de Euroborg. Maar de rust stond op 0-1 door Ola John. En na de rust 1-1 door Soek, de oud-Aerseed. Twente levert dus twee punten in. Dan loopt het averij op in de achtervolging op AZ... En Groningen, ja, Groningen zal toch niet helemaal ontevreden zijn met dit gelijke spel. Die 1-0 trouwens van Ola John, die leek niet onhoudbaar. Keeper Brian van Loo moet daar net zo over denken. Hij legt verantwoording af aan Bas Tichler. Wat gebeurt er nou bij die goal van Ola John? Ja, dan laat ik me gewoon uh, verrassen. En uh, ja, ik sta eigenlijk uh, niet goed uh, in mijn korte hoek om, uh, om hem daar te kunnen pakken. En uh, ja, net wat ik zeg, ik laat me verrassen en die bal gaat erin. En dan ben je blijkbaar zo chagrijnig en gefrustreerd... dat je denkt, nu zal ik eens laten zien dat ik het wel kan. Nee, zeker niet. Niet, niet chagrijnig en gefrustreerd. Want uh, als je met frustraties een wedstrijd gaat spelen... dan, uh, dan loopt het nooit goed af. Want uh, dan stop je je energie in verkeerde dingen. En uh, dat heb ik absoluut niet gedaan. En totaal uh, mijn focus gelegd op de wedstrijd... en het doorspelen ervan. Dus uh, dat is het. En wat gebeurt er dan met jou in de slotfase? Zegt de laatste 15, 20 minuten. Want dan pak je 2, 3 bijna zekere doelpunten. Ja. Je mag er ook wel bij lachen hoor. Ja, we <laughs> moeten van zeggen, ja, op dat moment ja, red ik dan wel het team en uh, voorkom dat we verder op achterstand komen. Of op achterstand komen. En, uh, nou ja, daar ben ik gewoon heel blij voor, uh, voor het team uh, dat ik dan uh, belangrijk ben geweest. Ja, ben je wel echt blij. Ja, zeker wel, zeker wel. Dat kunnen we niet zien hoor. Nee, maar ja, al die interviews met die mensen. Nou, ik vind het goed zo. Weet je het nog vervelend dat een deel van de Groningen aanhang jou uitfluit? Vrij kort na dat moment van die 1-0 voor Twente. Nou ja, ik kan me voorstellen dat ze niet blij met me zijn op dat moment. En, uh, maar ik heb ook vernomen na de wedstrijd dat ze wel weer blij met me waren. Dus uh, nou, dat doet me ook goed en uh, dat vind ik ook fijn om te horen. Het, uh, het ging prima. En je loopt zo meteen toch een soort, als een, een soort held hier het stadion uit na vandaag, toch? Nee, ik heb een voorstelling voor andere mensen die helder zijn. En, uh, het is niet een doelmanversie gewoon nu. Nee, en, en mensen die uit Groningen komen en daar spelen zijn, bij voorkeur nuchter. Dus nou, dat doe je heel goed. <laughs> Dankjewel. <laughs> Mijn van Lo, dus de keeper van Groningen in gesprek met Bas Tichler. We gaan weer eens even naar Apeldoorn, Sebastian Timmerman. En uh, wij hopen maar steeds op het bericht van de Nederlandse medaille. Maar morgen wordt er niet meer gereden, dus het nee, nee. moet vandaag komen. <laughs> het moet vandaag komen, maar ik vrees met grote vrezen. Het, uh, ja, uh, iedere flits die ik zo'n beetje maak moet met slecht nieuws beginnen. En, nou, de koppelkoers is bezig. En op zich hebben Stuppler en Strutinga wel punten bij elkaar gesprokkeld. Wat heet 12 punten. Dat is een, uh, een mooi score. Alleen ze zijn er nog niet ingeslaagd om een ronde voorsprong te nemen. En Jens Maurits en Peter Schep, beide geen sprinters, hebben het een keer of drie geprobeerd. Maar ja, thuisrijden hoeft niet altijd een voordeel te zijn. Het kan ook een nadeel zijn. Want iedere keer dat ze gingen zaten er 15 koppels in hun wiel. En ze hadden niet de macht en de power vandaag om het verschil te maken. Ze hebben nog geen punten en ook geen ronde voorsprong genomen. En daardoor rijden ze wat het algemeen klassement betreft anoniem mee. Het klassement wordt aangevoerd door Zwitserland B. De Zwitsers met twee ploegen door de kwalificatie heen gekomen. En Zwitserland B is een hele jonge ploeg. Claudio Imhof en Cyril Thierry zijn mij eerlijk gezegd niet zo heel erg veel toen ze vanmorgen zag. Twee jongens van 21 jaar. En zij gaan aan de leiding met zeven punten en een ronde voorsprong. De Fransen hebben zes punten en ook een ronde voorsprong. En dan de Oostenrijkers en de Tsjechen op de derde plaats met allebei vijf punten op een ronde voorsprong. En Nederland A, de ploeg van Struppler en Stroetenga staat op de zevende plaats. Twee rondjes nog tot de voorlaatste sprint. 22 ronden nog te gaan. En al zouden Struppler en Stroetenga die laatste twee sprints winnen. Dan kan komen ze nog niet in de buurt van een medaille. Dus ze moeten echt rondgaan. En ik denk niet meer dat dat erin zit in de laatste twintig ronden. AZ won vanmiddag met 1-0 thuis van Roda JC door een, uh, ja, een, een hoekschop van Elm die in één keer in ging vijf minuten na de rust. Er ja, was nog wel wat commotie. Was die bal wel of niet de lijn gepasseerd? Werd geprotesteerd door de spelers van Roda... die meteen naar de grensrechter gingen. En bij dat uh, protest kreeg Flederis uh, zijn tweede gele kaart. En dus rood. Hij mocht de afloop tekst en uitleg geven aan verslaggever Frank Snoeks. Ik wilde het over één moment met je hebben. Uh, het moment dat jouw wedstrijd kleurde. Een rode kaart, want twee keer geel. Waarom? Ja, uh, het was mezelf uh, ook niet helemaal duidelijk. Kijk, uh, laat duidelijk zijn dat de eerste gele kaart uh, is niet slim is. Uh, overtreding rond de middenlijn uh, is niet nodig. En dat weet ik zelf ook. Alleen, uh, ja, bij de tweede gele kaart een, uh, een corner van uh, Elm wel of niet een goal. En uh, in, in eerste instantie vlag de grensrechter niet. En uh, het spel gaat verder Altidore uh, schiet de bal over. En daarna zie ik hem in één keer met zijn vlag omhoog staan. Dus uh, ja, als reactie en uit emotie uh, ren ik naar de grensrechter toe. En uh, nou, ik heb nog niks gezegd of, uh, of uh, de scheidsrechter uh, komt met een tweede... en uh, een gele en een uh, rode kaart naar me toe. Uh, ja, dat vond ik wel verrassend. Even in volgorde. Eerst is de vraag, is het wel of geen goal? Uh, het was een goal. Ja, dat hoor ik ook... Uh, na afloop. Alleen ja, in het veld uh, is dat heel, heel moeilijk te zien. En uh, helemaal vanaf onze situatie. En uh, ja, je wil natuurlijk dat het geen goal is. En, uh, en op zo'n moment zijn er emoties en is er discussie. En uh, ja, dat uh, benadrukt ook maar weer eens het uh, probleem uh, dat er niet, geen piep, uh, piepsysteem of zo is. Uh, dan weet je gewoon dat het een doepend is en hoef je niet meer te gaan, uh, gaan discussiëren. En, uh, ja, in dit... maar, maar de scheidsrechter zal toch niet een gele kaart hebben gegeven alleen omdat je richting grensrechter toeliep? Nou, uh, in het veld vroeg ik hem ook van waarom krijg ik nou een tweede gele kaart? Maar toen wou hij niks zeggen. Toen keek hij me alleen aan. En uh, later hoorde ik van, uh, van andere jongens dat hij uh, dat had gezegd... Van dat ik een wegwerpgebaar zou hebben gemaakt. En, en daar staat volgens de regels uh, blijkbaar een, uh, een gele kaart voor. En uh, ja, als dat zo is, is dat niet slim. Alleen ik weet zelf niet meer... Uh, in, emoties, uh, in emotie red ik naar die grensrechten toe. En uh, ja, dat, uh, dat mag tegenwoordig uh, niet meer. En, uh, ja, je zou kunnen zeggen stom en dat is het misschien ook, alleen... Uh... Dat zei ik nog niet hoor. Nee, dat zeg ik zelf. <laughs> maar uh, ja, misschien ook een beetje zwaar gestraft om uh, een tweede gerelikaat voor zo'n situatie te geven. Uh, en de hele wedstrijd eigenlijk uh, mede te bepalen daarmee. Dus je verwijt jezelf wel het een en ander, maar voelt je eigenlijk ook tekort gedaan? Ja, ik denk dat je dat goed zegt. Ik bedoel, uh, ik, ik geef de scheidsrechter wel een stok om mij te slaan door... Uh... Door naar de grensrechter toe te rennen. En, uh, en, en ja, wat ik dan precies allemaal doe, uh, dat weet ik niet meer. Maar uh, goed, je geeft hem wel een stok om mee te slaan. Alleen uh, ja, als je als scheidsrechter de wedstrijd een beetje aanvoelt, dan, dan weet ik niet of het uh, nodig is om daar een tweede gele kaart te geven op zo'n dubieus moment. En, uh, Want je hebt hoe dan ook, uh, zeg je niks lelijks gezegd tegen de grensrechter of scheidsrechter? Nee, ik scheld nooit als grensrechter of scheidsrechter uit. Ik praat wel eens met de scheidsrechter en ik ben ook wel eens uh, pissig over een beslissing. En, uh, maar uh, scheldwoorden zou uh, gebruiken niet. Mark-Jan Vladiers van Rode JSC. Hij verloor dus met zijn ploeg met 1-0 e in Alkmaar van AZ. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is bijna twee minuten over half sessie. Zijn de hoofdpunten met Herman Vriend? Bij een aardbeving in het noordoosten van Turkije... zijn er schatting 500 tot 1000 mensen omgekomen. Tientallen gebouwen zijn ingestort. Het epicentrum was bij de stad Wan, bij, vlakbij de grens met Iran...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 Libië is vanmiddag officieel voor bevrijd verklaard. We verklaren tegen de hele wereld dat we ons geliefde land hebben bevrijd... zei een woordvoerder van de Nationale Overgangsraad... aan het begin van de ceremonie op het bomvolle Centrale Plein in Benghazi. Verwacht wordt dat voorzitter Jalil van de Overgangsraad... later een toespraak zal houden. En zanger Henk Pleket van de Havenzangers is overleden. De Havenzangers hadden tussen 1977 en 2007 veel succes in de volks- en feestmuziek. Hun grootste hit scoorde ze in 1983, s'nachts na tweeën. Henk Plaquet is 75 jaar geworden. En dit is nieuws op dit moment. Het weer met Willemijn Hubert. Het wordt een heldere koude nacht met minima van 3 graden. En morgen schijnt de zon net als vandaag weer volop... en het wordt zo'n 11 tot 15 graden. Het voelt dan wel een stuk kouder aan dan vandaag... want er staat een schrale wind matig uit zuidoostelijke richting. Dinsdag wordt echt een kille dag met veel bewolking en enig tijd regen. Erna weer droger en af en toe zon. ABB Verkeersinformatie. Een paar korte files. Op de A1 Apeldoorn naar Amersfoort tussen Stroe en Voorthuizen, 2 kilometer... Op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Maarsbergen en Bunnik 2 kilometer. En op de N9 van Den Helder naar Alkmaar tussen Schorrel en Bergen 3 kilometer. Sport Radio. De Laatste 24 minuten we volgen het baanwielrennen in Apeldoorn. We volgen de nog niet begonnen tweede helft van uh, Vitesse tegen PSV stand 1 0 daar in het voordeel van de Eindhovenaren. En u krijgt de overzichten uit binnen- en buitenland. You can't find the phone, so you can call it off. But it might be for the best.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 I'm the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 suffered Nieuws, heel veel Snow Patrol. This isn't everything you are. Begonnen, tweede helft in de Gelderdoom. Vitesse tegen PSV. Na een leuk muziekje in de rust, Frank Wielaard. Ja, lekker live bandje, gezellig. Altijd mooi ja. de mooie middenstip. Ook, oh, op mooi weer, ook op tijd weer. Ja, leuke ouderwetse ja. boksen hadden ze erbij, hadden ze erbij staan. Um, ik heb er verder niet zo heel erg op gelet als je het niet erg vindt. Een Lekker bakje koffie gedronken. Wij zagen het alleen maar, behoorlijk het gelukkig niet. <laughs> Oude rockers, zo zag het eruit. Dat heb ik nog wel gezien. Inderdaad, we zijn twee minuten onderweg in de Gelre in, in de tweede helft. Geen wissels door bij de trainers geplaatst in de pauze. Kasia met balbezit. Hij zoekt even naar de vrije man. Kan die niet direct vinden. Ik wilde gaan zeggen dat hij hem dan vervolgens maar inlevert. Maar uh, daar is toch van de heide om uiteindelijk de bal op te pikken. Moet dan vervolgens helemaal terug uh, naast Kasia komen lopen. Om de bal vrij te krijgen. Wil dan uh, Hofs inspelen. Dat lukt niet. Mertens er zit ertussen. Anan lost dat dan op voor Vitesse. En gaat de combinatie met Cassia draait goed weg bij Strootman nu in de middencirkel. Nog steeds op de eigen helft. En dan maakt Strootman een kleine overtreding. Veel meer dan dat is het niet. Zo ongeveer op de middenstip. En daar kan Vitesse dan de vrije trap gaan nemen. Vitesse niet zo brutaal gestart als in de eerste helft in ieder geval krijgt daarvoor ook niet echt de kans. Want PSV is natuurlijk ook de meester van het controleren van een wedstrijd. En uh, Callas nu die de vrije trap mag nemen. Net over uh, de middenlijn op de helft van PSV. Boni ingespeeld. Echt de enige man waar PSV nog niet echt vat op heeft gekregen. En dat is dan ook de hoop gelijk van Arnhem op dit moment. Butner aan de linkerkant. Tegenstander voorbij. Maar loopt vervolgens ook diezelfde tegenstander voorbij. Gaat hij over de zijlijn de bal. En omdat uh, daar uh, Labiat als laatste de bal raakte, mag Buettner zelf ook gaan gooien. Hij kan het redelijk ver, doet dat nu alleen eventjes niet. Hij gooit de bal uh, kort in in de richting van Hofs. Die leidt balverlies en dan kan PSV eruit komen op snelheid met uh, Manolev. En uh, Anand die daar dan even tegen Manolev aanloopt, daarmee gelijk het tempo uit de aanval haalt. Mertens nog wel bereikt. Vervolgens Mertens die de bal uh, voorgeeft in de richting van Matafs achter de spits uh, van PSV langs. En daarmee is de aanval weer weg. Kan PSV wel in balbezit blijven en dus de aanval rustig doorbouwen met Mertens. We zijn eh, 49 minuten onderweg in Gelderdoom bij Vitesse tegen PSV. En de eindhovenaren staan voor 1-0. De slecht nieuws show komt dit weekend uit Apeldoorn met zoals Timmerman. Aflevering 15. Zoals of is er wat moois te melden. Uh, nou, wel over de Belgen. Want die hebben even Zelt laten niet. zien. Uh, nee, weet ik. Maar die hebben wel laten zien hoe je een koppenkoers rijdt. Goeiedag, zeg. Kenny de Ketelen en Iljo Keizer. Punten bij elkaar sprokkelen. Bijna bij elke sprint waren ze wel uh, betrokken. En dan ook nog eens in de slotfase een ronde uh, voorsprong pakken. Dan laat je zien hoe het moet. En dat terwijl uh, beide heren, zowel de Ketelen als Keizer. Een zesdaagse in Amsterdam de afgelopen zes dagen erop heeft zitten. Dus eigenlijk was het een zevendaagse voor hen. Zij worden Europees. Is kampioen met 19 punten en die ronde voorsprong Zwitserland B, dat waren de jonge gasten. Wordt de tweede, 12 punten en de ronde voorsprong Frankrijk A. ...wordt derde met elf punten en ronde voorsprong. Uh, Nederland uh, A, om het zomaar te noemen... ...de ploeg van Stuppler en Wim Stroetinga ...behaalde twaalf punten, maar geen ronde voorsprong... ...en eindigen daarmee op de zevende plaats. En uh, het andere Nederlandse koppel, Peter Schep... ...en Jens Maurits wordt uh, niet geclasseerd... althans wel geclasseerd, maar niet in de toplanden met de punten... ...want zij wisten geen enkele punt te behalen. We zagen wel een juichende Nederlander trouwens op de baan... ...en hebben we dat nog een beetje gezien deze dagen... ...want Peter Pieters is tegenwoordig de Nederlandse bondscoach... Bij de Belgen. En die stond met de armen helemaal de lucht in. Toen de Ketel en Keizer die ronde voorsprong pakten. En die moest bijna van de baan af worden gehaald. Succes dus wel voor hem. Maar niet voor de Nederlanders. Bij dit Europees kampioenschap. Er komt dadelijk nog één kans op een medaille. Kirsten Wild dus op het Omnium. Maar die 500 meter. Dat is buiten de uitzending om. Zij is wel in de race voor een medaille. Maar het staat allemaal dicht bij elkaar. Aan de top van dat Omnium. Die zes kan bij de vrouwen. En Kirsten Wild is geen specialist op dat laatste onderdeel dat nog gaat komen. Nu ook een Nederlandse trouwens in de baan. Dat is uh, Willy Canes. Die moet nog twee rondjes in het toernooi, Maar dit is niet de finale om het goud. Dit is de finale om de zevende plaats. Meer zitten niet in voor Canes, die nu wel naar voren komt met nog uh, anderhalve ronde te gaan. Kunnen we dat in ieder geval nog vertellen wat de uitslag wordt van Willy Canes. Maar we hebben wel één ding gezien dit weekend. Er is een hoop werk aan de winkel op de Olympische onderdelen voor de Nederlandse ploeg. En het is zelfs op sommige Olympische onderdelen nog maar de vraag of Nederland überhaupt die Olympische Spelen wel gaat behalen. Kanus rijdt aan de leiding van deze B-finale, want meer is het niet. Wordt nu wel door Panarina uh, uh, uh, voorbij gereden. Ze wordt dus geen zevende, ook geen achtste. Willy Kanus wordt negende op het Keirin toernooi bij de vrouwen. En dat is een teleurstellende uitslag. Buitenlands voetbal langs de lijn. We beginnen in Engeland, daar greep koploper Manchester City definitief de macht. Op Old Trafford, de thuishaven van Manchester United... werd diezelfde ploeg met liefst 6-1 gekleineerd. Daarover vers verslaggever Rachna Niemeijer. Een wedstrijd die goud om rand boeken in zal gaan... bij de supporters van Manchester City. De voorsprong op de concurrentie op de ranglijst wordt vergroot... door deze monsteruitslag. Maar misschien nog wel belangrijker, City presenteert zich als de ploeg... misschien wel van de komende jaren onvoorstelbaar knap hoe United de ploeg van Alex Ferguson opzij wordt gezet. Uitgecounterd misschien in de tweede helft. Maar dat mag United zich wel aantrekken. Verdedigend vallen er zoveel gaten. Met zijn tienen naar een rode kaart vlak naar rust. Maar dat maakt allemaal niet uit. Want City is op alle fronten beter. Prachtig voetbal met prachtige namen. Met Jaco, met uh, Da Silva die doelpunten maken. Het is één groot feest voor City. Op het veld van de tegenstander. Dat maakt het allemaal nog mooier. 6-1. Een wedstrijd die ze nooit meer vergeten bij Manchester City. En vermoedelijk bij United trouwens ook niet. En Chelsea kan nu die tweede plaats overnemen... United. De ploeg moet dan wel winnen van Queens Park Rangers. De wedstrijd is een half uur oud en de stand is 1-0 voor QPR door een penalty van Helgeson. Chelsea speelt trouwens met 10 man na een rode kaart voor Bozingua. Bij de wedstrijd tussen Arsenal en Stoke City begon Robin van Persie op de bank. Hij kwam in de tweede helft in het veld bij een 1-1 stand en bezorgde Arsenal met twee treffers de 3-1 overwinning. Martin Jol verloor met Fulham van, drie, uh, van Everton met uh, 3-1. Rooster Drenthe opende daar de score voor Everton. Daarna maakte invaller Brian Ruiz nog wel gelijk. Maar in blessuretijd maakte Everton nog twee doelpunten. Een van die twee goals was trouwens van oud-Fulham-speler Saha. Door de nederlaag blijft Fulham in de onderste regionen van de Premier League. En op dit moment is nog bezig Blackburn Rovers tegen Tottenham Hotspur. De Spurs leiden met 2-1 door twee doelpunten van Raphael van der Vaart. Dan gaan we naar Italië in de Serie A begonnen. Alle wedstrijden vanmiddag met een minuut stilte... vanwege het overlijden van de Italiaanse motorcoureur Marco Simoncelli. Na afloop van die wedstrijden vanmiddag... is Udinese nu de verrassende koploper. De ploeg won zelf met 3-0 van Novara... terwijl Juventus gisteren al twee punten verspeelde... door met 2-2 gelijk te spelen tegen Genoa. Gaat er iets beter met Inter? Die wonnen met Westie Sneijder in de basis. Met 1-0 werd Kievo verslagen. En Motta maakte daar de enige treffer. Lucas Stagnos mocht nog een minuutje of tien meedoen. AC Milan ontsnapte op spectaculaire wijze bij een uitwedstrijd tegen Letje. Bij de rust stond het landskampioen nog met 3-0 achter... maar die achterstand werd in de tweede helft omgebogen naar een 4-3-overwinning. Kevin Prins Boateng, die na rust in het veld was gekomen voor Robinho... scoorde drie keer in 18 minuten tijd. Bij Milan stond Mark van Bommel in de basis. Ubi Emanuelson zat de hele wedstrijd op de bank. En Schalke 04 handhaaft zich in de top van de Duitse Bundesliga... dankzij een 1-0-overwinning op Bayer Leverkusen. Oud-PSV'er Jefferson Farfan maakt het enige doelpunt... voor de ploeg van Huub Stevens. Borussia Dortmund klom gisteren al naar de tweede plaats... dankzij een 5-0-overwinning. landskampioen is na een slechte seizoenstart bezig aan een goede reeks. De winst op Köln was de vierde overwinning op een rij. Koploper Bayern München is net begonnen aan de wedstrijd tegen Hannover. 96. het staat daar nog altijd 0-0. In Spanje nam Real Madrid gisteravond de kop over van Barcelona. Het ambitieuze Malaga werd door de koninklijke op zijn plaats gezegd. Mede dankzij een hetkrik van Ronaldo. Uiteindelijk werd het dus 4-0. Bij Malaga ontbrak Ruud van Nistelrooy. Joris Matthijsen stond wel in de basis. En Barça liet verrassend twee punten liggen. Tegen Sevilla werd het 0-0. In een hectische slotfase vielen nog twee rode kaarten bij Sevilla. En Messi miste nog een strafschop. Maar de einduitslag was en bleef. 0 -0. Plasca Rangers heeft zijn koppositie in de Schotse competitie verstevigd... dankzij een 2-0 overwinning op Hart... Rangers behield zodoende zijn ongeslagen status en vergrootte de voorsprong op de nummer 2 Motherwell tot 9 punten. Motherwell kwam gisteren tegen Kilmarnock niet verder dan 0-0. En dan de Belgische koploper Anderleg. Ontsnapte aan puntverlies tegen het laag geclasseerde Westerlo. De thuisploeg verdedigde lang een 1-0 voorsprong. Maar dankzij twee late treffers pakte Anderleg alsnog de volle winst. De voorsprong op de nummer 2 AA Gent blijft daarmee 4 punten. Dat was het buitenlandse voetbal. Hoog tijd voor ons eigen land. De Eredivisie. Alle wedstrijden van dit weekend. We beginnen met AZ tegen Roda EC. Het werd 1-0 door een uh, mooie hoekschop genomen door Rasmus Elm. Begin tweede helft. Er was een rode kaart voor Vladiris van uh, Roda. Die twee keer geel kreeg. Opnieuw drie punten dus voor de koploper in de Eredivisie. De uitslag had hoger kunnen uitvallen. Omdat AZ nadrukkelijk op zoek ging naar meer doelpunten. Ik wil naar voren voetballen. En ik geloof ook dat dat de beste verdediging is. Zeker voor dit team. Vooruit verdedigen. Vooruit voetballen. He, want anders dan nodig je de tegenstander eruit om, om te komen. En, uh, en, en dan loopt het toch vaak slecht af. En, uh, ja, ik heb gewoon gelukkig een, een, een groep jongens die, die daarheen gelooft en die daarvoor gaan. En die, en die ook datzelfde gedachtegoed uit, uitstralen en, uh, en uitvoeren. Nou ja, dat is, dat is, dat is fijn werken. Al dus Gert-Jan van beter de trainer van AZ. Zijn ploeg maakte dus maar één doelpunt. En die goal viel uit een hoekschop. Het was een heerlijke ouderwetse insvinger van Rasmus Elm. De Zweed scoorde direct uit een corner. We know that we are strong in the in the standard situations, and uh, yeah, we scored a lot of times in the, both corners and free kicks. Uh, so uh, I think it's the first uh, my first time. So uh, it was nice. It was uh, it was. Een vreemde goal dus van Elm, die ook nog vertelde... dat AZ altijd al veel scoort uit vrije trappen en Corners. Ja, op deze manier gebeurt het alleen niet meer zo vaak. Roda-speler Mark-Jan Vlediers protesteerde meteen na die goal... omdat hij ervan overtuigd was dat de bal de lijn niet had gepasseerd. Scheidsrechter Danny Makkerly reageerde door Vlediers... met een tweede gele kaart van het veld te sturen. En dat ging de middenvelder eigenlijk te ver...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 ja, je zou kunnen zeggen stom. En dat is het misschien ook. Alleen uh, misschien ook een beetje zwaar gestraft... om uh, een tweede gede voor zo'n situatie te geven. En, uh, en de hele wedstrijd eigenlijk uh, mede te bepalen daarmee. Ja, na afloop was voor iedereen wel duidelijk... dat de bal de lijn wel degelijk had gepasseerd. Toch zette Roda-trainer Harm van Veldhoven... zijn vraagtekens bij die rare 51e minuut. Kijk, het toelpunt uh, is zeer bizar. Kijk, uh, ik denk dat uh, ze het enorm doorlopen op de keeper...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 zij Harm van Veldhoven. Dus AZ Wom gewoon de koploper. De anderen moeten dat nog maar zien te doen. Bijvoorbeeld PSV 1-0 voor bij de rust bij Vitesse Frank Wielaert. Maar nou niet meer hoor. Klein uur onderweg. Het is 1-1 geworden. Foutje achterin bij PSV. Van Ginkel pikt de bal op. Legt af op... Pedersen en die is niet zelfzuchtig. Die ziet Boni komen. Legt hem perfect af en die schuift de bal keurig achter Isaacson met zijn linker. Zijn zevende treffer van het seizoen van Boni. De man waarop PSV nog geen vat heeft gekregen. De wedstrijd is weer helemaal open. Het publiek gaat er weer in geloven. Even opletten. Toei wonen. Dat scheelt heel weinig. Maar genoeg. Om Veldhuizen daarnaar te laten kijken en niet naar te laten duiken naar die bal die Toivonen weet te produceren. Het schot van hem gaat uiteindelijk naast de goal van Vitesse. Maar een klein uur onderweg en Gelderdoom gelooft weer in een goed resultaat tegen PSV. Want Boni, natuurlijk Boni, heeft weer een doelpunt gemaakt. 1-1 is het geworden in Gelderdoom. We gaan verder met Groningen. Twente eindigde in 1-1 ook. 0-1 Ola John was de ruststand zoek. De invaller Groningse zijde maakte 1-1. En Twente verspeelt dus punten tegen Groningen. En dat voelt ook voor trainer Co-Adriaanse eigenlijk als een verlies. Uh, wel na zo'n wedstrijd uh, als je in de tweede helft... inderdaad drie tot vierhonderd procent uh, mogelijkheden creëert... En als je ook nog de laatste kwartier 20 minuten beter bent dan, uh, dan Groningen. Opvallende rol voor de doelman van Groningen, Brian van Loo, Hij liet zich bij de eerste goal verrassen. Maar ontpopte zich met name in de slotfase tot een prima sta-in-de-weg voor de Twente-spelers. We moeten van ervan zeggen? Ja, op dat moment ja, red ik dan wel het team. En uh, voorkom dat we verder op achterstand komen. Of op achterstand komen. En, uh, nou ja, daar ben ik gewoon heel blij voor. Uh voor het team dat ik dan uh, belangrijk ben geweest. En bij Twente is Nasser Chadli weer terug. De te aanvaller speelde vanmiddag ruim een half uur mee... na een blessure die eigenlijk veel te lang geduurd heeft. Ja, klopt. Het was een ontsteking... die uh, moeilijk was om weg te halen. Uh, Uiteindelijk uh, kan ik weer... Uh, na drie maanden tijd uh, weerspelen. En uh, daar ben ik blij mee. Ja, jammer voor, uh, voor vandaag. Uh, ik, had, uh, ik wou eigenlijk winnen hier in Groningen, maar we weten dat het niet makkelijk is als uit wedstrijd hier. We gaan het hebben over de klassieker Ajax Feyenoord. Die eindigde vanmiddag in Amsterdam in 1-1. Beide doelpunten werden gemaakt na de rust. 0-1 de vrij, 1-1 voor Tongen. En dat was een rode kaart voor Kenneth Vermeer in de 64e minuut. De klassieker eindigde dus onbeslist en dat was met name voor Feyenoord een hard gelach, want de Rotterdammers mochten de meeste aanspraak maken op een overwinning. Vond ook trainer Ronald Koeman.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 Dat we gewoon steeds meer vertrouwen kregen en dat we steeds sterker werden. En, uh, ja, Ajax werd eigenlijk pas uh, na de rode kaart werden ze sterker. En, uh, ja, dan is het jammer dat ze de corner nog tegelijk maken. maken. Maar uh, ja, we kunnen gewoon wel tevreden zijn vandaag. Bij Feyenoord ontbrak trouwens John Guidetti. Spitsen vlak voor tijd ziek af. Rotterdam speelde 25 minuten met een man meer. Omdat Kenneth Vermeer dus met rood van het veld moest. Kreeg die rode kaart van scheidsrechter Bas Nijhuis. De doelman van Ajax over die straf. Ja, ik zie een lange bal, Fernandes komt, hij uh, kijkt net op, hij tikt hem uh, langs me uh, en dan weet je dat hij een beetje op gaat zoeken. Ik zet een klein stapje naar links en hij komt eigenlijk volgens mij met zijn knie tegen mijn dijbeen en uh, hij valt. Ja, dat is bijna hoofd te zeggen. Als een uh, speler valt en uh, je, je bent de keeper, krijg je meestal toch een rode kaart, Dat weet je wel genoeg. Ja, en gek genoeg kwam Ajax na die rode kaart terug in de wedstrijd. Dat gebeurde trouwens ook vorige week al tegen AZ. En dus had trainer Frank de Boer na afloop weer met veel vragen. Waarom doen ze het naar de team man wel? Waarom zie je dan wel initiatief komen? Waarom heb je dan wel de tweede bal? Nou, Waar vecht je dan wel voor? Dus voor elke meter. Je laat je keeper laat je zakken. Die je al in de eerste helft twee fantastische reddingen heeft. En daarna ja, moet hij met, met rood het veld af. Nou, zo, zo moet het niet gaan natuurlijk. Ja, en de boer haalde naar die rode kaart van Gregory, uh, uh, hij haalde Gregory Van der Wiel van het veld... om uiteindelijk keeper Jasper Silsen te kunnen brengen. En Van der Wiel zit dus in een mindere periode... en verliet onder cynisch gejuich en geklap van de supporters het veld. Het sneed door de ziel van aanvoerder Jan Vertongen. Ja, zeker door die van hem, maar ook door die van ons. Hij is tenslotte uh, uh, een van de groep. En uh, ja, dat, dat was echt uh, heel pijnlijk om, uh, om te aanhoren... En, uh,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 Juist. Dan gaan we naar de wedstrijden van gisteravond. Excelsior Heracles werd 0-2. Utrecht verloor bij de debuut van Jan Wouters met 4-1 maar liefst thuis van Heerenveen. VVV deed belangrijke zaken om het 4-1 van RKC Waalwijk te winnen. ADO Den Haag versloeg NEC. En vrijdag belangrijke punten voor de graafschap thuis tegen NAC. Juist, ja, 3-1 werd het daar. Uh, AZ gaat er zijn kop, 25 punten uit 10 wedstrijden. Tweede staat nu Twente, 21 uit 10. En PSV staat nog derde met 20 uit 9, maar speelt momenteel nog tegen Vitesse. Feyenoord vierde, 18 punten uit 10 wedstrijden. Vitesse zelf staat vijfde met 17 uit 9, maar is momenteel nog bezig. En de zesde Ajax, 17 punten uit 10 duels. Onderaan vijftiende de Graafschap, negen punten uit 16de NEC, zeven punten. Zeventiende VVV met zes punten. En Excelsior, hekkersluiter, met twee punten. We hebben vanmiddag ook nog een wedstrijd gespeeld in de Eerste Divisie. Sparta won met 4-1 van go Ahead Twee berichten nog in Nederlandse handbalsers. Zalen hebben de oefenreeks op eigen bodem goed afgesloten. 31-31 tegen Noorwegen, de Europese Olympische kampioen. Het vrouwenteam van Bronskontje Henk Groener speelde zijn laatste Interland... voor het naderende WK in december in Brazilië... Lois Abbing was de met negen treffers. En de hockeyers van Rotterdam hebben de tweede groepswedstrijd in de Euro-Hockey League verloren. Belgische Dragons was voor eigen publiek met 5-4 te sterk voor het team van trainer Reinhard Wolf. Door het verlies eindigde Rotterdam, dat al zeker was van een plek in de volgende ronde als tweede in de groep. Amsterdam eindigde in hun groep wel als eerste. Duel tegen directe concurrent Redding werd met, met 2-1 gewonnen. Ik vertel u even dat Hannover 96 thuis de leiding heeft genomen tegen Bayern München door een benutte schop. En wij gaan nog even naar Frank Wielaert bij Vitesse PSV. 25 minuten nog te gaan en 1-1 stand, de wedstrijd helemaal open. Vitesse heeft het geloof weer helemaal gevonden. En ook nog een enorme kans gehad om direct naar de 1-1 2-1 te maken. Er had wat geluk met een schot van van der Struik dat nog werd aangeraakt door Marcelo. Maar een katachtige reactie van Isaacson voorkwam een snelle tweede treffer van Vitesse. De wedstrijd helemaal open, daar gaat Wijnaldum nog voor een mogelijkheid om Matafs aan te spelen. Ook weer achter de spits van, van PSV gespeeld. 1-1 is het in Gelderdoom wordt vervolgd na zessen op deze zender. Frank voor het luisteren. Fijne avond.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 Ik wil mezelf niet banger of ongeruster maken dan nodig is. De Arabische herfst. Straks in bureau Buitenland. Egypte's Unfinished Business. Tussen 7 en 8 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Voetballers van Nederland, opgelet!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 Dat zie je alleen bij IW Groeneveld. Ook dit jaar weer door het publiek verkozen tot beste optiekketen. Oh, dat is niet mislukt. Ja, bij ons krijgt u ook een aantrekkelijke spaarrente. Doe de rentevergelijker op regiobank.nl. Dit is Radio.